Uur. moet met het tnw Het Openbaar Ministerie eist drie maanden cel tegen wapenhandelaar Jan B. Die wordt verdacht van het bedreigen van burgemeester Boelhauer van Gilserijen. B zou in maart hebben gezegd dat hij de burgemeester zou neerknallen. Eerder dit jaar werd hij al veroordeeld tot 1,5 jaar cel omdat hij een lijk had verminkt en in het kanaal had gedumpt. Daarnaast kreeg B ook een celstraf van ruim vijf jaar vanwege wapenhandel. Twee Amerikaanse natuurparken in de staat Utah verliezen een groot deel van hun beschermde status. President Trump maakt het zo mogelijk om daar naar olie en gas te boren. Bij elkaar gaat het om 8000 vierkante kilometer aan natuur met verschillende heilige gebieden voor Indianen. Later vandaag wordt waarschijnlijk bekend dat er nog meer Amerikaanse natuurparken moeten inkrimpen. Indianestammen en milieuorganisaties hebben al aangekondigd dat ze naar de rechter stappen om Trumps plannen te dwarsbomen. De oppositie in de Brunsumse gemeenteraad roept de hulp in van minister Gren van Binnenlandse Zaken. De gemeenteraadsleden willen dat zij wethouder Palmen afzet. Gisteren stapte burgemeester Wienands op omdat hij niet verder wil met Palmen. De wethouder, die van een lokale partij is, zou al maanden zorgen voor een verziekte sfeer. Maar een meerderheid in de raad wil hem niet wegsturen. Op het treinstation van Schiphol wordt deze week een speciaal ledscherm in gebruik genomen. Dat treinreizigers moet helpen om sneller in en uit te stappen. De maatregel wordt genomen door ProRail om de groeiende reizigersstroom op de luchthaven beter op te vangen. Op het ledscherm is te zien waar de deuren van de aankomende trein zullen zijn als die eenmaal gestopt is. En ook kunnen reizigers op het scherm zien waar de eerste klas rijtuigen stoppen. Het moet er allemaal voor zorgen dat mensen zich beter over het perron verspreiden. Het weer, op veel plaatsen blijft het vandaag droog. Wel zijn er veel wolken, lokaal valt er lichte motregen. Slechts hier en daar komt de zon er ook nog even bij. Met ongeveer 8 graden is het wel zacht. Morgen verandert er maar weinig. ZFM, Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen file. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Spelen we...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 Dus ik helemaal...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 Ten dele en alles ons huisje maar klein. Wij zullen wat ook het leven biedt, altijd zo. Dat ook mijn vader had. Wij hadden vonden, ze is een schat. Zo lijkt de verfiek dat ik al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broeriet ben. Hey, mama, mama klonde schouw. Kijk eens naar.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 En met katoentje naar de botermakker gaan, naar de botermakker gaan, ze kunnen maken wat ze vol. Ze kunnen maken wat ze vol, ze kunnen maken wat ze vol, ze kunnen maken, maken wat ze vol. En ze maken van boter een domini, een domini, pardoes. In de kark, in de kark zit domini, in de kark, in de kark zit dominee. een domini. Dominee, een domini, dominee. een domini, een domini, En de zuster die niet en de zuster die ki, en de zuster die, die.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 binnen zijn de wavelvrouw. In de kark in de kark zit de dominee. In de kark in de karrek zit de dominee. Een gommie-dominee, een gommie-dominee. En mijn zuster die, die, die. En mijn zuster die, die, die. En mijn En ze maakt je van boter een kastelein, een kastelein, bordels. Uur betalen, uur betalen, zei de eerst betalen, eerst betalen zei de zij de kastelein. Uur betalen, uur betalen, zij de kastelein. Zij ja, takken, zei je ja, de kom er binnen, kom er binnen, zit de wafelvrouw Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw In de karak, in de karak, zie de dominie. In de karak, in de karak, zie de dominie. In de suite, en de zwitte, de barones. de in de suite, in de, de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eers betalen, de zij de je pakken, zijn je pakken, zij de toverheks. Zijn je pakken, ik je pakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavouwvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavouwvrouw. In de kark, in de kark, zij de dominie. In de kark, in de kark, zij de dominie. dominie,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 Het is gegaan, zoals bijvoorbeeld gisteravond, toen ik in je gang bleef staan. Ik wou alleen maar wat tegen de muur leunen, want ik was een beetje blauw. Om te zeggen dat ik je lief vond, je bent een heel charmante vrouw. En steeds weer als het dan gebeuren gaat, vraag ik me af, hoe zou het nu gaan? Want een kokusmat is hard en ruw, dus was er al reden om te blijven staan. Maar toch zijn we zachtjes naar omlaag gegleden en samen op de grond beland. En met je haar als een waaier op de trappen treden, liep alles me een beetje uit de hand.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 Geitige knippig, keer op keer. Oei, dat doet immers geen heer. Kleine man in de maan, je kijkt.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 wil zoeken, hangt aan het zijden draad. En je succes wilt boeken, luister dan naar mijn raad. Zonder de mensen een blij gezicht te zien. RUN! Zonnetje onder de mensen en blij gezicht te zien, Doet je wat goed. vul zo nu en dan hun liefste wensen en praat wordt echt weer goed. goed. goed. Om. ja, dat was een niet 1936 alweer. We horen muziek van Auguste Laat met breng eens een zonnetje.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 Die avontuur begon Adio, Adio, Adio, wisser met je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 heb u dat nou ook meneer, jawel meneer, precies als iedereen, op een mooie pinksterdag, laat ze je alleen.